1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Dexia Bank dreigt eerste slachtoffer van Griekse crisis te worden. Recherche pakt prominente Hells Angel op en ook een crimineel. En in Kuik staat de persconferentie over het ongeluk met een speedboot op de Maas... op het punt van beginnen. En verslaggever Trudy van Rijswijk Die is er ook. Trudy. Inderdaad, op het punt van beginnen, want uh, we zitten hier in de raadzaal van Kuik. En vooralsnog is er niemand te zien behalve de pers. Maar uh, het gaat zo beginnen en dan zal uh, de burgemeester van Gennep en van Kuik wat zeggen. Mensen van de politie en van de brandweer. En dan komen we hopelijk wat meer aan de weet. De weersverwachting voor vandaag. We komen straks terug bij, bij Trudy. Het is op de meeste plaatsen bewolkt. Hier en daar is spatje regent. Het wordt 17 graden op de Wadden en 20 in het zuidoosten. En ook morgen zulke temperaturen. Verder bewolkt morgen en wat regen met aan het eind van de middag wat zon. En daarna wordt het voluit herfst met veel regen, wind en maximaal 16 graden op donderdag en 14 op vrijdag. Kijk dus straks. Eerst Dexia, de Frans-Belgische bank Dexia, dreigt het eerste slachtoffer te worden van de Griekse schuldencrisis. Op de beurs van Brussel en Parijs staat het aandeel Dexia ruim 20 in de min. De bank heeft voor de tweede keer in drie jaar tijd de hulp nodig van de Franse en Belgische staat om overeind te blijven. Dexia is al drie jaar zorgenkindje, maar te belangrijk om niet geholpen te worden, zegt de Belgische premier de termen. Mijn verantwoordelijkheid en die van de collega's is denk ik drieledig in deze. Dus één, wij zijn aandeelhouder sinds 2008. Twee, wij zijn op een bepaald moment geroepen om waarborgen te verlenen. Uh, en drie, er is het systemisch karakter van de bank. En dus in dat kader hebben alle spaarders en uh, rekeninghouders beloofd... dat ze geen eurocent zouden verliezen in de crisis. Er is ook geen reden voor. Uh, Dexia Bank is een bank die functioneert, die kan functioneren. Maar natuurlijk, er is het verleden en er is de, ja, het moeilijke kader van de crisis in de eurozone. En We zijn vastbesloten om uh, Dexia daarmee te helpen doorloodsen zonder dat uh, iemand daar ook verlies moet aan leiden. Ook de Belgische minister van Financiën, Reinders, heeft gezegd... klaar te staan met geld als dat nodig is... En de Franse minister van Financiën zegt aan te sturen op een snelle oplossing. Waarschijnlijk zal de bank worden gesplitst in een goede, gewone bank en dan ook een slechte bank. En in dat laatste deel worden dan de miljarden aan risicovolle beleggingen ondergebracht. De spanningen in de Partij van de Arbeid. Aanleiding een interview met partijvoorzitter Lilian Ploemen, waarin ze partijleider Cohen onzichtbaar noemt. En ze vindt dat de samenwerking met andere linkse partijen niet van de grond komt. En ze zegt dat het niet vanzelfsprekend is dat Cohen nog een keer lijsttrekker wordt. Nou ja, kritiek van de partijvoorzitter. Die is, uh, uh, is niet de enige die kritiek heeft. Uh, dat heb ik natuurlijk ook gehoord. En het is ook een beetje de taak van de partijvoorzitter om op een gegeven ogenblik dan ook nog weer eens dat uh, flink aan te zetten. Goedemorgen, mevrouw Ploemen. Wat bedoelde u precies met uw opmerking in de Volkskrant over de heer Cohen? Wat ik uh, bedoelde is wat ik zeg: namelijk uh, dat ik het ontzettend belangrijk zou vinden als partij van de arbeid en Job Cohen daarmee een leidende rol in linkse samenwerking in dit land uh, zou nemen. En daarnaast heb ik gezegd dat ik graag zie dat Job actief en zichtbaar uh, in de debatten in de partij uh, is. Lilian Ploemen vindt partijleider Cohen dus onzichtbaar. Verslaggever Wilco Boom, hoe wordt er in de fractie eigenlijk op uh, al die verhalen gereageerd? Nou het is heel opvallend, uh, als je de afgelopen weken hoorde we als de microfoons uit waren nogal eens kritiek op de partijleider, op de fractievoorzitter, maar vandaag hebben we een aantal mensen gesproken en nu sluit uit de de rijen zicht. Ze zeggen allemaal dat ze het met de kritiek van Ploemen niet eens zijn. Ze nemen Cohen in bescherming, althans in elk geval voor de microfoons en de camera's. Ik heb helemaal geen behoefte om daar kritiek op te hebben. Ik vind dat ze keihard gewerkt heeft, dat ze een aantal mooie dingen voor de partij bereikt heeft. Maar op dit punt ben ik het niet eens met haar kritiek. Ik vind dat, dat, dat Job Cohen heel vaak op stap is. Van het weekend nog in Groningen. Dus uh, ja, en, en dat dingen beter kunnen, dat, uh, dat weten we allemaal. En, dus, en, en daar moet gewoon aan gewerkt worden. Job Cohen uh, zet zich zeer in. Heeft vorige week ook goede algemene beschouwingen gedaan voor de Partij van de Arbeid. Waar het vooral om gaat, denk ik, is dat we binnen de Partij van de Arbeid nu met elkaar de schouders eronder te gaan zetten... om ervoor te zorgen dat het beter gaat uh, met de partij. Ja, dat waren dus de Kamerleden Timmermans en Marcouz en Eerste kamerfractievoorzitter Marleen Bart... die het allemaal opnemen voor uh, Job Cohen. Maakt duidelijk dat voor de microfoons de rijen... in de Partij van de Arbeid uh, zich sluiten. Maar dat neemt niet weg dat achter de schermen... de kritiek op Cohen wel degelijk aanzwelt. Hij heeft altijd nog veel kritiek, want hij wordt binnen de PvdA... nog steeds gezien als een uitstekend en fatsoenlijk bestuurder. Maar in de afdelingen en gewesten is wel degelijk... Sprake van teleurstelling dat die onvoldoende uit de verf komt in Den Haag. En ook in de fractie begint zo langzamerhand gemor te ontstaan. Hè, mede naar aanleiding van de algemene of de algemene mijn Politieke Beschouwingen van vorige maand. En die fractie die is nu in vergadering. Dat gebeurt altijd op, uh, op dinsdag. En dat gaat onder andere vandaag over de uitspraken van Ploemen. Nou, die uitspraken die brengen een discussie over het leiderschap van Cohen. ongetwijfeld in een stroomversnelling. Want Ploemen heeft met haar interview. ook voor anderen de weg vrijgemaakt om kritiek uit te spreken. Het is bespreekbaar geworden. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Mogadishu, bij een bomaanslag bij het ministerie van Onderwijs... in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn tientallen doden gevallen. Het hoofd van de ambulance dienst spreekt van 70 doden... en minstens 42 gewonden. De verantwoordelijkheid voor die aanslag is opgeëist door Al-Shabaab... een militante groep die aan Al-Qaeda is gelieerd. En getuigen zaten de explosieven in een vrachtauto... die de lucht inging bij een controlepost... bij het ministerie van Onderwijs in de Somalische hoofdstad. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Nationale Recherche heeft de prominente Hells Angel Harry S. opgepakt en crimineel Donald G. Het Openbaar Ministerie wil nog niet zeggen waar die twee van worden verdacht. HRS werd opgepakt bij een huiszoeking. Die richtte zich op administratie en computers. En Donald G. en HRS waren eerder dit jaar betrokken... bij de afpersing van een drugscrimineel. En S. speelde ook nog een rol bij de sluiting... van de Amsterdamse seksclub Jap Jum. Toenmalig burgemeester Cohen vond de connectie tussen de seksclub... en de Hells Angels reden om Jab Jum te sluiten. Dan naar Engeland in Bristol is het proces begonnen tegen Vincent T. Een Nederlander die wordt verdacht van de moord op zijn buurvrouw, Joanna Yates. 25-jarige Yates werd op eerste kerstdag vorig jaar doodgevonden op een landweggetje bij Bristol. Ze was gewurgd en een maand later werd tijdens een huiszoeking die Vincent T. aangehouden. Correspondent Arjen van der Horst die is in het gerechtsgebouw in Bristol. Wat is er tot nu toe gebeurd, Arjen? Vandaag niet zoveel. Het was een korte zittingsdag... Uh, waarbij de rechter het tijdschema doornam met de aanklager en de advocaat van Vincent T. Uh, voor de rest zijn ze nu begonnen met het selecteren van de jury. Dit land kent de juryrechtspraak. En dat is een proces uh, dat uh, nu achter gesloten deuren plaatsvindt. En pas donderdag, ja, dan begint het proces pas echt... met het pleidooi en het requisitaar. Ja, Nederlander Vincent T. Heb je een glimp van hem kunnen opvangen? Ja, hij was vandaag, vandaag aanwezig uh, in eerdere regiezittingen was er een, uh, steeds een videoverbinding met de gevangenis... maar nu was hij dus ook echt lijfelijk aanwezig gekleed in een donker pak. Ja, zat hij wat stilletjes achter in de rechtszaal in de beklaagdebank. geflankeerd door een bewaker. Hoeft er vandaag ook uh, niets te zeggen. Uh, we zullen hem waarschijnlijk wat later deze week uh, kort horen... als hij zijn uh, identiteit moet bevestigen. In Groot-Brittannië heeft die hele zaak, die moord op uh, uh, Jeets, uh, veel losgemaakt. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, ontzettend veel aandacht. En dat zagen we ook vandaag wel weer. Tientallen verslaggevers, cameramensen, fotografen bij die opening van het proces. En dat komt omdat het gewoon een ja, spraakmakende moordzaak is geweest. Uh, zeker in het begin, toen uh, het lichaam van Jeets werd uh, gevonden, was het een, uh, een proces waar veel raadsels, uh, omgeven door veel raadsels... De politie liep steeds vast in het onderzoek. En het duurde ook vijf weken voordat ze Vincent T. gearresteerd hadden. Nog steeds zijn er heel veel vragen open. Al heeft de Nederlander inmiddels bekend dat hij haar heeft gedood. We weten nog steeds niet waarom hij het heeft gedaan. Ja, dit proces zal daar antwoord op die vragen moeten geven. Donderdag, dan gaat het dus echt beginnen. Dat was Arjen van der Horst. Twee Belgische internetproviders moeten de website The Pirate Bay blokkeren. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen bepaald. The Pirate Bay speelt een belangrijke rol bij het illegaal verspreiden van bijvoorbeeld films en muziek via internet. En die providers, Belgacom en Telenet, behoren tot de grootste van België... en ze moeten The Pirate Bay binnen 14 dagen blokkeren. En die blokkade die kan dan overigens weer kosteloos worden omzeild via de servers van andere providers. De Nobelprijs voor Natuurkunde wordt dit jaar gedeeld door drie Amerikaanse wetenschappers. Ze hebben ruim tien jaar geleden ontdekt dat het uitdijen van het heelal steeds sneller gaat. De ene helft van de prijs is voor Saul Perlmutter, die is verbonden aan de Berkeley Universiteit in Californië. En de andere helft van de prijs wordt dan weer gedeeld door Brian Schmidt en Adam Rees. Schmidt is verbonden aan een Australisch onderzoeksinstituut en Rees doet onderzoek aan een universiteit in de Amerikaanse stad Baltimore. Hoe is het met Arjen Robben? Nou, hij traint niet mee met zijn collega's. De aanvallen van Bayern München heeft last van een blessure aan zijn schaambeen. En hij werkt op het veld van Quick Boys in Katwijk individueel aan zijn herstel. Kans lijkt klein dat Robben in actie kan komen... tijdens de twee duels in de EK-kwalificatie tegen Moldavië. Dat is vrijdag al. En tegen Zweden volgende week dinsdag. Wie wel meedoet, Klaas-Jan Huntelaar. En hij heeft er zin in. Nou ja, het is, uh, kan een leuke wedstrijd worden ligt aan ons. Want uit was weer zo'n Huntelaar-goal, -like zo'n zo halve kans. Ja, ja, het was uit te draaien en uh, binnenkant paal. Um, uh, ja, ik hoop dat we hier thuis uh, uh, meer goals gaan maken. Ja, dan nou zegt iedereen tegen San Marino was het 11-0, dus we verwachten er nu ook wel 5 of 6. Is dat reëel? Mm, nou ja, het is, uh, het is geen San Marino, dus uh, het wordt in ieder geval geen 11, denk ik. Maar... Uh, ja, we zullen moeten afwachten. Uh, het is toch een elftal wat heel compact bij elkaar speelt. Waar je weinig ruimtes uh, krijgt tussen de linies. Dus uh, qua voetbal zal alles uh, precies goed moeten lopen. En dan kan je een mooie uitslag neerzetten als je vroeg scoort. Maar ja, dat weet je nooit. Uh, eerst maar eens winnen, dat is het belangrijkste. Ja, is het, wordt het nou anders omdat die wedstrijd ja, niet meer toe doet? Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar je bent er al, hè? dus verandert het dan? Mm, nou ja, je weet natuurlijk dat je er... Uh, dat je er bent, maar uh, uh, ja. het is niet echt heel anders, denk ik. Klaas-Jan Huntelaar in gesprek met Bas Tiggler. Het is elf over één. We gaan uh, weer naar Kuik, waar uh, daar straks een persconferentie uh, zou beginnen over uh, het ongeluk, het uh, scheepvaartongeluk zeg maar, op de Maastudie van Rijswijk. Wat is er tot nu toe gebeurd? Nou, um, men heeft verteld dat uh, vannacht, dat wist wel, er één lichaam is gevonden, maar vanochtend... er is, zoals jullie weten, doorgezocht met een sonarboot... en die heeft nog twee lichamen gevonden, uh, allebei dood. En uh, ja, nou is er nou dus nog één vermist. Uh, verder is er verteld uh, dat uh, het vrachtverkeer stilgelegd is... en dat dat uh, voorlopig ook zo blijft. En dat men het uh, alle macht blijft zoeken naar die ene persoon... die nog vermist is. En dan is hier ook nog uh, de burgemeester van het dorpje Gennep... Dat is een heel klein dorp uh, aan de overkant hier. En de meeste van de slachtoffers komen daar vandaan. Dus op zo'n hele kleine gemeenschap heeft dat een enorme impact. En dus heeft de burgemeester van Gennep, dat is mevrouw de Loo... besloten om vanaf twee uur daar op het gemeentehuis... een soort crisisopvang in te richten voor inwoners van Gennep... die hun uh, emoties kwijt moeten. Die, uh, dat is uh, wat er verteld is. Die twee lichamen zijn dus gevonden vlak bij die boot. Uh, vlak bij de plaats van het ongeluk, zeg maar. En niet verder stroomafwaarts. Nee, inderdaad, redelijk in de buurt. Dat, uh, dat kan met zo'n sonarboot. Omdat die sonarboot, die, kan gewoon, die heeft een veel beter blik dan de duikers bijvoorbeeld. Het schijnt dat je hier, uh, als je gaat duiken, uh, redelijk slecht zicht hebt. Maar ja, god, vannacht wilden ze zo snel mogelijk mensen vinden... en ze hebben even moeten wachten op die sonarboot. Maar die heeft dus uh, uitstekend werk verricht en die andere twee gevonden. Studie van Rijswijk, dankjewel voor het laatste nieuws vanuit Kuik. Daar bij de maas het ongeluk heeft dus aan drie mensen zeker het leven gekost. En één opvarende van die speedboot wordt nog vermist. Um, u krijgt uh, ook andere punten van het nieuws nog even kort. Um, de Frans-Belgische bank Dexia dreigt het eerste slachtoffer te worden van de Griekse schuldencrisis. Dexia de Bank heeft opnieuw staatshulp nodig om overeind te blijven. De Nationale Recherche heeft crimineel Donald G. en prominente Hells Angel Harry S. aangehouden. De OM wil nog niet zeggen waar die twee van worden verdacht. En bij een bomaanslag bij het ministerie van Onderwijs in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn tientallen doden gevallen.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Het is Dierendag en toeval of niet, de Partij voor de Dieren van Marjane Kiemendt, Marianne en Co zit vijf jaar in de Tweede Kamer. Wat hebben ze allemaal bereikt voor het dierenrijk? In het tweede deel van het Radiodagboek van artistiek leider Johan Doesburg van het Nationaal Toneel blijkt dat hij een druk en hectisch leven leidt. Zo vlak voor de première van een nieuw toneelstuk vindt hij rust op het dakterras van het Nationaal Toneel om een sigaret te roken. Ik heb een kleintje in mijn omgeving. Het is niet de bedoeling dat ik daar de hele tijd rook in uh, blaas. Dus dan enige terughoudendheid is dan geboden. Maar het is meer vervelend voor de omgeving die er last van heeft dan voor mezelf. En na half 2 stand.nl, welke gevolgen zullen de uitspraken van vertrekkend PvdA-partijleider Liliane Ploemen hebben? Is Job Cohen nog steeds de juiste man op de juiste plaats? De stelling vandaag is, Job Cohen is nog steeds de beste leider voor de PvdA.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 Vandaag is het 4 oktober en dat betekent Dierendag. Daarna grijpt de Partij voor de Dieren de gelegenheid aan... om het vijfde jaarverslag te presenteren. Vijf jaar zitten Thieme en Co. nu in de Tweede Kamer. Een mooi moment om de balans op te maken. Lunch vraagt zich af hoe succesvol is de Partij voor de Dieren. Ik maak de balans op met Simon Otjes. Hij werkt voor de Universiteit van Leiden aan de proefschrift... over nieuwe partijen en hun invloed. Simon Otjes, goedemiddag. Goedemiddag. Om beeld te krijgen van de afgelopen vijf jaar... luister ik even met u naar een kort en onvolledig overzicht. Jaarlijkse Open Nederlands kampioenschap. Zwientje tikken in het Overijsselse Luttenberg. Ja, dan begint de stress pas echt voor het dier. Megastallen zijn ziekteverwekkers en ziekteverspreiders. Even vertalen van wat er op uw hoed staat. Een visvrije vrijdag. Dat stond niet in de troonrede, hè? Niet the truth. Met deze film wil de Partij voor de Dieren laten zien... dat de veehouderij een veel grotere oorzaak is... van de opwarming van de aarde... Dan alle vliegtuigen, auto's en vrachtwagens samen. Marianne -team lijst lijsttrekker wilde uh, Esther Ouwehand niet meer op de lijst hebben. Ronald een achterklap en daar hebben wij niet zoveel mee. Uh, Esther Ouwehand is toch weer op de tweede plek gekomen. Het ritueel onverdoofd slachten mag alleen nog maar als religieuze groeperingen kunnen aantonen dat de dieren niet meer lijden dan dieren die op de gebruikelijke manier worden geslacht. Dat is geweldig, dat is een heel bijzonder gevoel. Hou vast aan je idealen. Marianne Team. Simonotjes van de Universiteit van Leiden. Uh, even een persoonlijke vraag. Uh, had u vijf jaar geleden verwacht dat de Partij voor de Dieren nu een feestje zou vieren? Ik had wel verwacht dat ze in de Tweede Kamer zouden komen. We hebben in Nederland een kiesstelsel dat het heel makkelijk maakt voor relatief kleine partijen om een zetel te halen. En dat ze ongeveer 1% van de stemmen zouden halen, dat viel eigenlijk wel te verwachten. Uh, ja, maar ze hebben dus al twee verkiezingen overleefd. Ja, het is op zich wel bijzonder dat ze natuurlijk ook een tweede keer het hebben gedaan. Maar ze lijken een relatief trouwe schare te hebben van kiezers. U doet onderzoek naar nieuwe politieke partijen na de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn er aardig wat geweest, toch? Ik heb onderzoek gedaan naar 19 nieuwe partijen. Dat dus zijn partijen die echt helemaal nieuw waren, die bijvoorbeeld geen fusie waren, maar die eigenlijk uit het niets op zijn gekomen. Waarvan een deel alweer in de obscuriteit verdwenen is? Het grootste gedeelte. Noem eens wat. Nou ja, de, de partij die het meest obscuur is, is de Nederlandse Middenstandspartij. Die heeft tussen 1971 en 1972 één jaar in de Tweede Kamer gezeten en heeft eigenlijk alleen maar ruzie gemaakt met elkaar. Uh, er zijn wel meer partijen verdwenen. Boerenpartij ook? Bijvoorbeeld. Ja, die heeft, wel, die heeft tussen 1963 en 1981 in de Tweede Kamer gezeten. En dat is toch een partij die relatief lang uh, in de Tweede Kamer zit en relatief veel bekendheid heeft gehaald. Ze hebben op een bepaald moment zelfs zeven zetels gehaald. Centrumdemocraten? Ja, ja, de Centrumpartij heb ik nagekeken. Dat is natuurlijk een interessante partij... omdat dat eigenlijk de eerste partij is in Nederland die over immigratie begon... en ook dat onderwerp eigenlijk wel gepolitiseerd heeft in die periode. Wat zijn nou volgens u de verschillen tussen die partijen en de Partij voor de Dieren? Wat de Partij voor de Dieren bijzonder maakt... is dat ze eigenlijk heel erg bezig zijn met hun eigen onderwerp. Andere partijen laten zich heel erg meezuigen in de parlementaire agenda. Maar de Partij voor de Dieren is eigenlijk compleet gefocust op haar eigen onderwerp. 36% van haar eigen bijdrage aan het parlementaire debat... gaan alleen maar over dierenwelzijn en landbouw. En 68% van hun moties gaan alleen maar over dat onderwerp. Dus ze zijn echt heel erg actief en dan heel erg op hun eigen onderwerp actief. Nou zou je denken, dat is bijzonder voorspelbaar. Een one-trick pony kan je zeggen, maar blijkbaar werkt het. Ja, je ziet het... De Partij voor Dieren als een kleine partij in staat is om de parlementaire agenda deels uh, te bepalen. En uh, voor de Partij voor Dieren in de Tweede Kamer kwam, zoals er relatief weinig aandacht voor landbouw. En dat is nu, als je dit kijkt in termen van parlementaire debatten, met 50% toegenomen. En als je kijkt naar moties die niet ingediend zijn door de Partij voor Dieren, is het zelfs met ruim 100% toegenomen. Dus het aantal moties is verdubbeld wat over landbouw en dierenwelzijn gaat. En dat is wel heel erg bijzonder dat een partij echt in staat is om zo'n onderwerp op de agenda te zetten. Als u het vergelijk nou eens maakt met die andere bekende nieuwkomer, de PVV... hoe ziet dat vergelijk eruit dan? Hoe valt dat uit? De PVV is een hele bijzondere partij... omdat die eigenlijk niet een onderwerp op de agenda zetten. De LPF had het onderwerp op de agenda gezet. En integratie? Ja, het onderwerp integratie, migratie... de rol van de islam in Nederland. En je ziet eigenlijk dat de LPF heeft wel, wel heeft gehad tot een toename van aandacht voor het onderwerp... maar dat nadat de PVV in de Tweede Kamer is gekomen... eigenlijk niet meer aandacht is voor immigratie en integratie... integratie. Daar werd al veel over gepraat. Wat je wel ziet, is dat de manier waarop uh, politieke partijen mee omgaat veranderd. Er is dus nu meer oneenigheid over immigratie. Het aantal moties bijvoorbeeld, dat unaniem is aangenomen, is sterk afgenomen met zo'n 16%. Dus partijen zijn, meer, zijn het meer oneens over, immigra over immigratie. Dat is duidelijk een effect van de PVV. Puur over de, puur over de feitelijke vraag, hoe succesvol is een partij, dan zegt u dat het verschillende partijen zijn die op verschillende manieren succesvol zijn... maar dat de Partij voor de Dieren echt in staat is geweest... om als een kleine partij met twee zetels een onderwerp op de agenda te zetten. En dat de PVV eigenlijk als opvolger van de LPF... een onderwerp op de agenda heeft gehouden wat heel er erg prominent is. Dus dan zet ik toch de Partij voor de Dieren wel bijzonder Eén ding die, uh, wat mij bijzonder fascineert... is uh, dat er toch niet een hele partij uh, uh, aandacht geweest is... voor allerlei incidenten met dieren. Hoe komt dat dierenwelzijn toch opeens op die politieke agenda terecht? Ja, dus als je, als je naar kijkt, zijn er in het laatste 4, vijf jaar wel een aantal incidenten geweest. Bijvoorbeeld de q cords Maar het grote verschil is dat er een partij is die daar werk van maakt. En dat partijen in de Tweede Kamer zich hadden aantrekken. Misschien dat niet zo is dat mensen in Nederland heel erg veel met dierenwelzijn bezig zijn. Maar als er een partij is die voortdurend begint over dierenwelzijn in de Tweede Kamer. dan moeten andere partijen wel meedoen. Omdat ze anders het gevoel hebben dat ze de manier waarop, waarop over het onderwerp gepraat wordt. overlaten aan een andere partij. Maar maakt dat tegelijkertijd een partij ook niet ontzettend kwetsbaar? Want op het moment dat andere partijen het overnemen, ben je weg. Ja, het mooie aan de Partij voor de Dieren is dat ze voortdurend daarin doorgaan. Er is nu nog ongeveer uh, 3% van de uh, van Tweede Kamer wat gaan over landbouw... 6% van de moties gaan over landbouw. Dat is relatief weinig. Dus ruimte genoeg voor hun nog meer op de agenda te zetten. Jawel, um, zeker. Maar op een gegeven moment houdt het op toch? Op het moment dat GroenLinks bijvoorbeeld zich nadrukkelijker gaat bemoeien met dierenwelzijn... de Partij van de Arbeid daar meer open voor staat. De PVV doet dat al in, in grote lijnen. Dan is op een gegeven moment het, uh, het unieke van de partij toch weg? Ja, en je ziet ook, wat je wel ziet is de laatste, de laatste algemene beschouwing. Bijvoorbeeld Mariana Thieme een breder verhaal begint te houden. Niet alleen maar dierenwelzijn, maar ze heeft het ook juist bijvoorbeeld over duurzaamheid. Dus ze probeert het verhaal te verbreden. Ik denk dat je op die manier ook wel je eigen profiel verliest en onduidelijker wordt. Maar hé, je moet op een of andere manier, vinden Partij voor Dieren belangrijk om te laten zien dat ze niet alleen maar voor dieren zijn. Ze zeggen ook altijd, dierenwelzijn is een manier voor ons om de duurzaamheidsproblemen te laten zien. Ja, dus maar u heeft, net om... gezegd, u heeft net geschetst waar ze zich mee bezighouden. Dat is dierenwelzijn, dierenwelzijn en dierenwelzijn. Ja. Dus, ja, maar dus de kans dat ze hun agenda gaan verbreden lijkt me dan bijzonder klein, toch? Je, je, je ziet het deze uh, partij proberen. Hè. Bijvoorbeeld bij het laatste algemene beschouwing ging ze bijvoorbeeld over de, over de steun voor Griekenland uh, uh, door Nederland. En bijvoorbeeld in het debat over koenders was het de partij die begon te zeggen... nou ja, als je echt pacifistisch bent, uh, als GroenLinks ben je bij ons welkom... dan zie je dat die partij toch probeert om meer te zijn dan een dierenpartij. Of dat ze lukt, dat is natuurlijk uh, iets wat in de toekomst willen zien. Maar wordt de Partij voor de Dieren ook serieus genomen... op het moment dat ze uh, over internationale monetaire crisis mee gaan praten? Ik vind het lastig om dat precies te beoordelen. Je ziet wel dat andere partijen hun toestaan om moties op dat onderwerp te ondertekenen. Maar het, is toch een partij, het is toch een teken dat je in elk geval mee hebt gesproken of mee hebt gedacht over een onderwerp. Hoe zit het met het buitenland? Is, is zo'n verschijnsel van een, een nationale dierenpartij, is dat uniek? Ja, Nederland is uniek in de zin dat er een partij in de Tweede Kamer zit... die, alleen maar, of die met name gericht is op dierenwelzijn. Er zijn in Duitsland, Canada, Spanje en het Verenigd Koninkrijk wel partijen die hetzelfde zijn... Maar die partijen zitten niet in de Tweede Kamer. Die halen ook heel erg weinig stemmen. Dus de uh, Animals Count, dat is de Britse uh, dierenwelzijnse partij... haalt bij de laatste verkiezingen 149 stemmen. Dat is natuurlijk niet heel erg veel. Um, in buitenland lukt het dus niet. In Nederland lukt het wel. De partij uh, bestaat nog en, uh, en doet het goed, zegt u. Um, waarom lukt het dan bijvoorbeeld een andere partij? Want dat, dat intrigeert me ook. Er zijn pogingen gedaan om een oude partij uh, van de grond te laten komen. En dat mislukt. Nou ja, dat is natuurlijk, er zijn een aantal momenten geweest in de Nederlandse geschiedenis dat oudere partijen uh, succesvol zijn geweest. In 1994 hadden we zelfs twee oudere partijen in de Tweede Kamer. En nu hebben we een oudere partij in de Eerste Kamer. We moeten nog maar zien bij de verkiezingen of die misschien iets uh, serieus mee gaat doen. Want uh, volgens Maries de Hond in elk geval heeft hij uh, één zetel. Dat is natuurlijk voor wat dat waard is. Maar... Is Nederland diervriendelijker geworden? Um... Er wordt in het Nederlandse beleid van de Nederlandse overheid, wordt er wel, is er wel meer aandacht voor dieren. Een van de dingen die de Partij voor Dieren heeft bereikt, is dat er een dierenwelzijnsnota is gekomen. Waar specifiek de minister van Landbouw maatregelen voorneemt om, uh, om Nederland dieren, diervriendelijker te maken. Ja, ze zijn ook goed geweest in de motiebombardementen. een motiebombardement. Een paar jaar geleden hebben ze zo'n 60 moties in één keer proberen in te dienen. Ja, en de reactie van een van de andere Kamerleden was... als het op deze manier moet, dan, uh, dan ga ik weg. Dat was Boris van der Ham van D66. Die had dat zoiets van, nou ja, dit is niet de manier waarop je een parlementair debat voert. Dus het leidt ook soms tot uh, wat, uh, wat kribbige reacties. Ja, ja, goed. Maar het zegt niks over hoe de partij in algemene zin gedragen wordt door de rest van de... Ja, opvallend is wel dat de Partij voor Dieren zelf relatief weinig moties krijgt aangenomen. In de parlementaire periode 2006-2010... werden minder dan 10% van de moties van de Partij voor Dieren uiteindelijk aangenomen door de Tweede Kamer. Het effect wat de partij uiteindelijk heeft... is dat ze bestaande partijen en het kabinet beïnvloeden om aan de gang te gaan met het onderwerp dierenwelzijn. Nog niet eens zozeer de punten die zij voorstelt in te voeren... maar met name om op het onderwerp actief te worden. Op het ritueel slachten na het verbod erop tot grote verbaasing... geloof ik, van Marianne Tiemen zelf. Maar dat hebben ze ja, wel aangenomen gekregen. Dat is een bijzondere uitzondering. Zeker ook dat een kleine partij initiatiefwetgeving heen krijgt. Dat is heel erg bijzonder. Maar dat is eigenlijk een uitzondering op toch heel veel moties van de Partij voor de Dieren... die alleen door GroenLinks of de SP... of zelfs alleen door de Partij voor de Dieren gesteund worden. Simon Notjes van de Universiteit van Leiden... werkt aan een proefschrift over nieuwe partijen en hun invloed. Dank. Dank. Het Radio Dagboek. Deze week met... Johan Doesburg, regisseur bij het Nationale Toneel. In verband met de voorstelling die aan van donderdag in première gaat. Gekluisterd. Voor iedere première wordt er een persmap gemaakt. Afgelopen week is hiervoor gefotografeerd. En vandaag kiest Johan samen met Eline van de afdeling communicatie de beste foto's uit. Van de dag om even te roken. Ik moet nu gewoon één sigaret roken. Ik weet dat het persoonlijk is, maar het moet, het moet er gewoon even uit. Eline, heb je daar begrip voor? Ja, ik heb er begrip voor. Eén etage hoger. Ga ik, even, ik ga even één etage hoger, Eline. Het meest briljante uitzicht van Den Haag waarbij het historische en het moderne in elkaar overvloeit... met als trots middelpunt het nationale toneel. Ik heb één hobby waar ik nog niet helemaal van af ben. Dat is roken. Ik ben laat begonnen. Maar laatbloeiers zijn langbloeiers. Ik heb een kleintje in mijn omgeving. Het is niet de bedoeling dat ik daar de hele tijd rook in blaas. Dus dan enige terughoudendheid is dan geboden... Maar het is meer vervelend voor de omgeving die er last van heeft dan voor mezelf. Drank heb ik niks mee, maar roken kun je me midden in de nacht voor opbellen. Kijk, dit vind ik zo'n gaaf punt in Den Haag. Als ik toch niet gerookt had, had ik dit uh, uitzicht niet dagelijks gehad. Nee, dat wordt ook niet overdreven. Maar... Ja, kom, het uh, begint een beetje te waaien. Eline. Ik zie, je, ik zie je. Ik zie je. Ik zie je hunkeren, maar ik ben snel, hè? We gaan dit in een half uur gaan we dat doen. We gaan even in de computer kijken naar de foto's die vrijdagavond zijn gemaakt. De fotogenerale heet dat. Dus de, de fotograaf heeft dan de hoofdrol. Die mag gewoon in het toneelbeeld dwingend aanwezig zijn. Als je, num als je zegt ja, dan schrijf ik het nummer op. Ja, maar dat is lastig. Bij hoeveel foto's hebben we? Uiteindelijk acht, maar we kunnen nee, beginnen twee, met vijftien of twintig. Nee, hoeveel zijn het? er? Tweehonderd? Wat, wat zit er in de... Dat, dat weet ik niet. Oké. Okay. Ja. Dit is ook niet verkeerd. Vanuit het Mag ik hem nog even terugzien? Moet je kijken. Dus is de wereld. Ik vind het een fascinerende foto. Maar goed, komen we straks, pakken we straks weer terug. Bij, een goede theaterfoto moet dus exemplarisch zijn voor het geheel. Dus bijvoorbeeld deze foto even terug. Dus dit is het moment van dat zij kindje is. Het is. Mooi dat Mark zweet enzovoort. Dus hier is dus even een, geluk, een gelukzalig... Een traan bijna. Ja, een schitterende foto. Als je dus gewoon in korte tijd beslissingen moet nemen, dan is dat uh, prettig als dat zelfs onder druk plaatsvindt. Maar heb ik daar drie dagen de tijd voor, dan zal ik het tot het laatste moment uitstellen. Oh, meestal doe je er toch graag langer over je komt er soms wel eens op de, de volgende dag op terug natuurlijk omdat het dan in je hoofd misschien landt dus ik ben eerst van het opereren dan kijken we naar de hand of de sociaal psychologische omgeving ook deugd beginnen we met het laatste dan kan het zijn dat we te laat opereren wat vind je hiervan dit vind ik heel feestelijk ik denk niet dat ik snel conflicten uit de weg ga maar ik zoek ze niet op dus het blijft natuurlijk een subjectieve aangelegenheid om wat iemand lekker vindt. Vind ik iets grappig, vind ik iets niet grappig, pam, pam, pam, pam. We zullen vaak genoeg van mening verschillen. Maar er, zijn ook, er is een deelverzameling denkbaar. En die deelverzameling zit straks in die map. En een dingetje van haar daarbij en een dingetje van mij daarbij. Waardoor we een soort zakenkabinet uh, creëren. Is dat een goede zakenkabinet? Nou ja, we, links, we rechts, sluiten links, allebei compromissen, ja. Ja? Vind ik wel. Volgens mij hebben we het gehad. Dus, uh, Volgens mij ook. Ja? Iets te veel keuzes. Nog twee af en dan zijn we klaar. Precies. Ja, Eline? Ja, ja, Top. Ja, ja? Ja. Hartelijk dank. Ja, nee. En tot in een later stadium. Ja. Johan Doensburg en zijn radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek zometeen na half twee kunt u luisteren naar stamp.nl. De stelling van vandaag is Job Cohen is nog steeds de beste leider voor de Partij van de Arbeid. U kunt bellen op 0800 1101. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws van Job Boot. Radio 1, het NOS journaal. De FNV heeft een verkenner aangesteld die de verhoudingen binnen de vakcentrale moet herstellen. Het is Han Noten. Hij heeft vroeger bij de FNV gewerkt en zit sinds 2003 voor de PvdA in de Eerste Kamer. Daarnaast is Noten burgemeester van Dalfsen en gaat kijken hoe de vertrouwensbreuk in de FNV kan worden gelijmd.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 En PostNL richt een banenbedrijf op om postbodes aan nieuw werk te helpen. Via twee uitzendbureaus krijgen medewerkers tijdelijk ander werk. Tegelijkertijd wordt gezocht naar een vaste baan voor hen. De komende twee jaar sluit PostNL 300 bestelkantoren. Duizenden fulltime postbodes verliezen hun baan... en worden vervangen door deeltijdwerkers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.NL. Frank de Mosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.NL. bvn leider Cohen die pas nog weet dat hij zijn partij bij de volgende verkiezingen wil leiden. Maar dat vindt vertrekkend voorzitter van de partij, Lilian Ploemen, niet vanzelfsprekend. Eerst moet Cohen zich maar eens manifesteren binnen de partij. Bovendien moet hij concurrentie krijgen van andere kandidaten. Ploemen vindt hem onzichtbaar en te veel bezig met de Haagse dynamiek. Cohen zelf maakt zich niet echt zorgen. De kritiek van de partijvoorzitter die is, uh, uh, de, de, de, de, de is niet de enige die kritiek heeft. Uh, dat heb ik natuurlijk ook gehoord. En het is ook een beetje de taak van de partijvoorzitter... om op een gegeven ogenblik dan ook nog weer eens dat uh, flink aan te zetten. Kan Job Cohen de PvdA weer op het juiste pad brengen... of zijn zijn dagen geteld door de zoveelste aanval vanuit eigen kring? Ik praat erover met Rob Oudkerk, oudste Tweede Kamerlid... voor de Partij van de Arbeid en politiek commentator Rob Oudkerk. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Lilianne Ploemen is niet zichtbaar genoeg. Ja, dat klopt. Let maar op, Cohen wordt minister-president. Zou zomaar kunnen. En Rob Oudkerk, partijvoorzitter. Ik dacht het niet. U kunt u thuis over meepraten in stam.nl. De stelling luidt, Job Cohen is nog steeds de beste leider voor de PvdA. Dat u daarmee eens of is sms dat naar 7070, 70 Dus 70-70, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl. Of twitteren hashtag Stam. Op Job Cohen is nog steeds de beste leider voor de PvdA. Nou, op deze manier niet. Ik vind het een typisch geval van uh, goede vent op de verkeerde plek. Kijk, ik ben uh, behalve Kamerlid ben ik ook nog twee jaar wethouder in Amsterdam geweest. Dus ik heb naast hem gewerkt. En uh, wat je ook van hem vindt... hij is een goed bestuurder, hij wekt vertrouwen. Ook al ben je het niet met hem eens. Geen retoriek, geen volume. Dus toen hij rector magnificus was in Limburg... staatssecretaris van Justitie, burgemeester... Die bestuurlijke taken, dat kan hij gewoon, hoe je er ook over denkt... ook al ben je niet met hem eens, hartstikke goed. En dat zag je aan hem, hij liep vier, hij, hij oogde fit. En nou is hij in een rol gedrukt die hem niet past. Een, een, een jas die hem gewoon niet lekker zit. Um, en waar geldt en... het precies? Nou, ja, ik durf dat wel te zeggen omdat ik juist zoveel met hem gewerkt heb. Het, hij vindt dit niet leuk. Hè? Politiek bedrijven, oppositiepolitiek bedrijven, dat is zeg maar zijn spelletje niet. Dat was al niet zo. Ik herinner me nog dat in het college Geert Dales van de VVD en ik heel vaak politiek... Nou ja, enorm aan het kissenbissen waren. Dat vond hij niks. Hij houdt daar niet van. Maar dat is de factor staatvechten die hij niet beheerst? Het spelletje? Nou ja, beheerst. Ik vind, ik vind ook niet dat je van iemand kan vragen dat hij alle competenties heeft. Hij beheerst het inderdaad niet, dat klopt. Hij vindt het niet leuk. Je ziet het ook. Hij loopt gebogen, hij oogt niet fit. Het is, het... En je mag iemand dan niet kwalijk nemen dat hij iets niet kan, dat hij een competentie niet heeft en dat hij het niet leuk vindt. Maar het wonderlijk is dat hier bij zijn aanstelling natuurlijk over gepraat en gedacht is. Mag je aan Nou, nemen. ik denk van niet. Ik denk dat er. Um... Kijk, ik vond het een Move, toen uh, Wouter Bos wegging en Cohen naar voren werd geschoven. En dat was volgens mij plan A, namelijk... Job wordt premier. Het was net een van uw vragen. Hè? Uh, Job Cohen kan zomaar minister-president worden. Het antwoord is ja. En ik denk dat hij daar ook geschikt voor zou zijn. Dat was plan A van de PVNA. Ja, maar er, was maar geen, er, was, er is nooit over een plan B gepraat. Maar Noo bijna gelukt. En dat heet in uh, Haagse Nederlands gewoon mislukt. Precies. Hè? 8000 stemmen tekort. Dus mislukt. Jammer. En dan moet je een plan B hebben. En in het plan B, denk ik, had Lilian Ploemen. Want een partijvoorzitter moet volgens mij. Een goede voorzitter. Zorgt voor de goede richting. Voor de goede mensen op de goede plekken. Die had moeten en kunnen weten. Dat je Job Cohen misschien wel partijleider had moeten laten blijven... maar hem geen fractievoorzitter uh, in het straatgevecht met Maar meneer Oudkirk, er waren twee opties. Optie 1, Partij van de Arbeid de grootste, dus Job Cohen premier. Ja. Optie 2, dat haal je niet. Daar moet toch over gesproken zijn in de voorfase. Als er over gesproken is, uh, uh, meneer De Moes. Dan moet het zo zijn dat we Plan B in zijn volledige hoedanigheid ook uitgevoerd hadden gezien. En dat is niet gebeurd. Mijn conclusie is: als er over gesproken is, dan is het dom over gesproken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, iedereen echt met de vingers in de neus dacht. Kijk, hij wordt onze nieuwe premier. En ik herinner me nog die t-shirts die werden gedrukt. Hè? Yes, we co En iedereen was ook heel Nederland was enthousiast. Iedereen ging mee in die flow van dat is onze nieuwe premier. Ja, misschien uh, word je dan ziende blind. Laten we zeggen dat de tijden veranderd zijn... als je in ieder geval het interview van de, de Jan Ploemen kijkt in de Volkskrant. Ja. Cohen uh, zou zich meer moeten manifesteren binnen de partij, zegt ze. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat, dat is zeker waar. Maar daar moet hij dan wel de tijd voor hebben. Die tijd heeft hij niet, want hij is fractievoorzitter in een, in een vechtarena. Um, maar ik vind het ook wel oneerlijk van haar, hoor. Hij, uh, zij zegt, um, uh, je moet meer zichtbaar zijn. En letterlijk zegt ze, er zit veel meer in de partij dan hij er nu uithaalt. Nou, dat vind ik, uh, op zijn jiddisch gezegd, een onvoorstelbaar godspur. Want het probleem is nou net dat er in die partij bijna niks meer zit om eruit te halen. En dat is ook de reden dat de vroegere voorzitter van de jonge socialisten, uh, Michiel Emmelkamp... die daar in 2008 al het een en ander over geschreven heeft, nu zegt... we moeten iets met de PvdA. Er zit helemaal niet zoveel meer in die PvdA. En dan dan Job Cohen de schuld geven dat... dat dat hij er niet genoeg uit had. was het maar waar. Maar is dat broedermoord? Nou ja, ik vind dat Adrie Duijvestijn wel weer iets moois getwitterd heeft. Hè. Um, uh, vroeger Kamerlid en nu uh, wethouder in Almere tot nu toe twittert hij... onzichtbare PvdA-voorzitter, um, die meent na eigen vertrek... dat Job Cohen onzichtbaar is, weinig stijlvol. Ja, ik, ik, vind, dat, ik vind dat je als voorzitter... Um, iets met soort... en iets met ketel, bedoelt u? Nou, dat is, uh, dat is eufemistisch uitgedrukt. Bram Peper die herhaalde vanochtend zijn boodschap... Uh, de PvdA is bijna dood. De PvdA heeft drie problemen. Een existentieel probleem, namelijk dat je op verjaardagen moet kunnen vertellen... Waar de partij uh, voor in het leven is geroepen. Dat heet, geloof ik, in moderne woorden een elevator pitch. Dat je in tien zinnen zegt: daar staan wij voor. Een dat... elevator pitch? Ja, een, ja, dat je in een lift, he, je gaat van de lift van, van de benedenverdieping naar de tiende verdieping En tijdens die tijd moet je kunnen vertellen: daar staat mijn bedrijf voor of mijn partij. Ja, dat kan de Partij van de Arbeid niet. Gewoon een existentieel probleem. De meeste dingen die de Partij van de Arbeid voorstaat, kan je nu ook halen bij de SP. Kan je zelfs halen bij Wilders. Kan je halen bij het CDA. Kan je halen bij D66. Kan je zelfs halen bij de VVD. Tweede is dat er een vertrouwensprobleem is. He, de mensen Trouwen, kunnen zich niet meer identificeren met de personen die de PvdA vertegenwoordigen... voelen zich ook in de steek gelaten. Zijn daarom ook massaal naar andere partijen overgestapt. En het derde is, ja, we hebben een uh, groot personeelsprobleem. Uh, er zijn heel veel mensen die uh, niet met de Partij van de Arbeid geïdentificeerd willen worden. Dat betekent dat er een heleboel mensen. Ja. Die, zeg maar, de nieuwe aanwas, om het even in voetbaltermen uh, uh, te, te spreken. uit de jeugd, die is er niet. Maar hoe komt dat? Is, dat? is dat te danken aan succesvol framen van, van tegenstanders. die uh, zeg maar de Partij van de Arbeid in de hoek hebben gedrukt. waar je je uh, niet, uh, niet weer wil vertonen? Ook, maar je moet altijd. De, je kan wel anderen weer de schuld geven. maar je moet ook de hand in eigen boezem steken. Ik geloof dat er. Veel te lang. En dat is ook de reden dat de wiardi Bikman uh, stichting hè, dat is de, zeg maar het wetenschappelijk bureau van de PvdA... nu onderzoek doet naar modernisering van de sociaaldemocratie. Nou, het werd tijd. Um, eigenlijk al vijf tot tien jaar... ik, ik meen dat ik er zelf, uh, toen ik wethouder was, al iets over gezegd heb... hebben wij niet nagedacht over... oké, okay, als straks 2010 is, wat is dan de moderne sociaaldemocratie? Dus andere partijen de schuld geven van vreemden? Um, nee, de schuld ligt in de buik... en in de wortels van de Partij van de Arbeid zelf. Marie Hond heeft de PvdA nu gepeld op 16 zetels... Dat betekent de vijfde partij van het land. Uh, dat gaat lekker. Nou, ik ben sociaaldemocraat in hart en nieren. Um, en ik vind het verschrikkelijk dat de Partij van de Arbeid op 16 zetels staat. Niet zozeer vanwege de Partij van de Arbeid, want dat is alleen maar het vehikel van de sociaaldemocratie, Maar het wordt dus of tijd uh, om de partij op te heffen... en als de wie de weer gaat, als je dat vanmiddag om vijf uur doet... om zes uur een nieuwe sociaal-democratisch-liberale partij op te richten... Waarvan mensen ook zeggen: Ja, daar hoor ik bij. Daar wil ik me mee identificeren. Ik, die staan voor ons. Ik hoor het woord liberaal in deze samenleving. Ja, dat mag best iets, uh, iets uh, liberaler. Ik geloof dat. dat um, weet je je, je, je moet ook een goede analyse maken. van waar de huidige maatschappij uh, behoefte aan heeft. En ik, ik. Dat is niet liberaal. Dat is egocentrisch en egoïsme. Oh. Ikke. Maar um, ik vind dat. Ja, dat komt weer zo'n vreselijk Engelse term, hè? Dat empowerment. Dus dat mensen zichzelf versterken uitgaan van hun eigen kracht, Ja, daar, daar zitten ook liberale elementen in. Betekent wel dat, dat als, als je het zo definieert, de partij wat u betreft wel een klein tikje naar rechts mag, terwijl er juist in de partij zelf bewegingen zijn, voor zover de bewegingen zijn, de andere kant op? Nee, ik ben niet van rechts en links. Volgens mij zijn dat twee begrippen die echt de vuilnisbak in moeten. Um, ik ben van progressief en conservatief. En ik zie een tweedeling in de Nederlandse politiek al jaren, conservatieve uh, uh, tak, en daar zitten veel PvdA's bij, daar is de SP bij met haar Europa-beleid, daar is uh, uh, Wilders bij. En je hebt hele progressieve uh, elementen ja. binnen CDA, D66, PvdA. Dus ja, nou, ik heb dat uh, jaren geleden al gezegd en ik zeg het opnieuw. Laten we in godsnaam naar een twee partijen gaan. Nou, dank voor de les staatsrecht. Maar liberalisme kon, wordt niet met links geassocieerd, toch? Uh, nee, maar er uh, zijn mooie boeken van uh, Theodore Darwimpel, een Engels psychiater die hele aardige dingen schrijft over dat dat wel degelijk... met elkaar in overeenstemming te brengen is. Goed. Job Cohen is nog steeds de beste leider voor de Partij van de Arbeid. Dat is de stelling van vandaag. Uh, 1400 mensen hebben gereageerd op www.stand.nl. 42% is daarmee eens. 58% is het daar niet mee eens. Is, is het glas nu half vol of half leeg? Glas bij de PvdA al jaren half leeg en ik, ik zou um, een, een feest willen organiseren, dus geen partijcongres, want dat is het tegenovergestelde van feest, um, uh, om eens een keer optimisme te genereren, mensen bij elkaar te hebben. Nou ja goed, ik vergelijk het altijd maar weer met uh, de Ajax-jeugd, uh, vergeef me dat ik uh, dat als Amsterdammer zeg. Uh, de leukste voetballers komen toch echt uit de jeugd, dus genereer optimisme en stop met dat geblaad van dat het... Allemaal niet deugd. Zucht. Elsvier schrijft in zijn commentaar vandaag... tot nu toe hielden mogelijk uitdagers van Cohen zich gedijst... want wie de aanval opende zou ervan worden beticht de PvdA schade te brokkenen... maar door de uitspraken van de scheidend voorzitter ligt het jachtveld nu open. Ja, dat vrees ik wel. Uh, maar dan ga ik toch even Cohen verdedigen. Het is een goede vent op de verkeerde plek. En Cohen als minister-president of als minister... ik ben ervoor dat die man onmiddellijk bestuurder wordt. Morgen al, ergens. Vicevoorzitter van de Raad van State, stuk beter dan donner. Ja, dat schijnt een vacature te zijn. Ja, stuk beter dan donner. Ja, jammer genoeg zijn die uh, posities, met name die positie, is al uh, verkaveld. Ja, maar dat is een schande. Dat is een schande. Je moet, je moet kiezen op kwaliteit, niet op partijprofiel. Te laat, vrees ik. Althans, dat dossier is te laat. Um, welke kant zou het nu op moeten? Want de kritiek is, is hard en heftig. Uh, de, de partijvoorzitter heeft flink gas gegeven. Hoe kijkt u tegen haar rol aan uh, in, in, op dit moment in dit debat? Ja, ze zegt zelf, een partijvoorzitter moet zorgen dat alles ordentelijk verloopt. Nou, dat heeft ze dan uh, gisteren en vandaag even niet gedaan. Dus als ze die handschoen dan nog even opneemt na uh, 20 januari... ik vind haar rol niet zo belangrijk. Ik vind de rol van uh, de top van de partij heel belangrijk. En, en, ik droom wel eens of ik lig wel eens in mijn bed en dan denk ik... wat zou er nou gebeuren als, als Job zou zeggen in een prachtig televisie-interview... Uh, uh, dames en heren, ik heb dit anderhalf jaar nu uh, uh, gedaan, geprobeerd... U ziet het allemaal aan mij en ik merk het ook. Dit is gewoon niet mijn spel. Dit is niet waar ik goed in ben. Dit is niet wat ik graag wil. Dus ik treed terug als fractievoorzitter. Ik ga mij bemoeien met die partij. En ik beloof u, als de PvdA sterk genoeg wordt... He, stel dat we hem niet opheffen... dan probeer ik terug te komen als minister-president. Ik denk dat Maurice de Hond, dat meen ik serieus... het weekend daarna zo drie, vier, vijf zetels erbij peilt voor de PvdA. Ja, Want dan voor... doet hij wat iedereen ziet. Leuk scenario, maar dan zal er wel volgen moeten komen. En wie? Nou, in de fractie zitten vast wel mensen die dat tijdelijk kunnen doen. Uh, Jeroen Dijsselbloem, Diederik Samson, uh, dat, dat is het probleem niet. En over uh, drie jaar kijk je maar weer eens verder. Uh, ja, maar goed, is, zijn dat dan de mensen waar u aan denkt? Uh, de, de jonge generatie? Zijn nou ja, Dijsselbloem, Samson, pastekken we ook nog? Nee, nou, nee, ik zou, ik zou de jonge generatie nemen. de Hamer? Nee, ik zou de jonge generatie nemen. Juist om de verbinding te maken met, uh, ik noem het maar weer even... de PvdA-jeugd, de Ajax-jeugd. Um, en dat moet je niet met uh, uh, oudere mannen doen. Vergeef me dat ik dat zo zeg, maar... Nou, Hamer schijnt geen man te zijn. En oudere vrouwen, neem me vooral niet kwalijk. Ja, ja goed. Maar het maar niet... uh, Hamer is het al een keer geweest. Het niet, uh, Zeker. De, uh, nee. ja, was ook niet zo'n enorm succes, toch? Nou ja, goed, daar moet anderen me over oordelen. Maar daar was toen wel een hoop over te doen, ja, over de nou vraag ja, nee, of zij het goed deed. Dus, dus laat het een jonge hond doen. Dat is leuk. Uh, uh, laat hem een beetje risico nemen. Uh, ik ken wel een paar van die, uh, die risicojongens in de Partij van de arbeidfractie. Vind ik wel leuk. Uh, u eerst er twee genoemd, volgens mij. Ja. Um, goed, de ik van vandaag. Job Hennis nog steeds de beste leider voor de Partij van de Arbeid. U kunt bellen op ons telefoonnummer 0800-1101. Kost u niks, ons wel. 0800-1101. U kunt sms'en naar 7070, dat kost u dan wel weer 50 cent. Of stem op www.stand.nl. We gaan naar de luisteraars. Luister wie mee? Met, uh, met Rinus van der Molen. Dag. Ja, ik ben uh, helaas opgestapt uit de partij. Ik was lid van de PvdA. Maar ik vond die partij zo flat dat ik denk, nou ja, dat, dat is het toch niet voor mij. Hoewel ik wel in hart en nieren een sociaal-democraat ben gebleven. Ja, maar... Ik vind Al... Job een bijzonder vriendelijke aardige man, maar geen man voor de arena. Hij moet te vuur en te zwaar bijvoorbeeld verdedigen dat we die ontwikkelingssamenwerking. Die wordt met 900 miljoen bezuinigd. Dat is 20 procent. Ja. Dan moet hij tegen in opstand komen. Dat moet er gevecht worden. En dat is geen knokker. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen, mevrouw. Uh, u spreekt met Maria Huizinga in Maasthuis. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind uh, ten eerste dat Job Cohen, en dat vind ik heel integer... tot twee keer toe het landsbelang uh, uh, heeft laten prevaleren... boven het partijbelang, uh, zeker in de kwestie van Europa. Het was heel makkelijk geweest om dan te zeggen... nou, daar doen wij niet aan mee. Hij is bovendien... Hij is misschien niet zo fel debeten, maar het is wel een integer debeten. En hij spreekt, hij is een beschaafde man. En ik denk dat we daar best in het parlement een grote behoefte aan hebben. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U spreekt met Peter Lowie in Amsterdam. Goedemiddag. Dag. Um, ik ben het niet met de stelling eens. En wel hierom... Kijk, het is duidelijk, jullie hebben het ook al gezegd... Uh, Cohen is geen straatvechter... En jammer genoeg is dat de arena wel, dat wil zeggen de Tweede Kamer... dat hebben we nu bij de Algemene Beschouwing gezien. En naar mijn gevoel is het zo dat als Cohen iets uit zichzelf zegt... dan gaat het nog wel goed, want dan zegt hij bijvoorbeeld... deze regering kent wel de prijs van alles, maar niet de waarde. Nou, dat vind ik een fatsoenlijke zin voor iemand die oppositie voert. Maar dan moet hij daarna niet beginnen met dat Wilders of dat, dat Rutte met een met een cirkelzaag of een kettingzaag okay. door de tuin loopt. Dat Jop. is hem duidelijk aangezegd. Job ik... Cohen is nog steeds de beste leider voor de Partij van de Arbeid. Daar ben ik het niet mee eens. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Schuitenmaker Tiefrecht. Uh, uh, het was mijn burgemeester, ik woon in Amsterdam. Het is een fatsoenlijke man. En Ik denk dat hij in deze uh, arena dus niet op zijn plek is... En dat je dat ook niet van die man mag eisen. Het is een te fatsoenlijke man in de huidige politieke arena. Dank, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Ja. Nou, ik ben het niet mee eens. Ik vind hem helemaal niet voor iedere Nederlander. Ik hoor alleen maar altijd van zielige Marokkaantjes dit en dat. Ik moet je goed luisteren. Ik heb het ook niet breed. Maar mij zou je ook niet kunnen horen. Ik hoef geen extra steun te hebben. Iedereen moet voor zijn ei komen. Dus ik vind gewoon dat hij alleen maar een beetje meer voor de buitenlanders... en niet voor de eigen bevolking... Job Cohen, mevrouw, is de beste leider voor de Partij van de Arbeid. Dat is de stelling. Nou, dat is niet. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw de Groot. Dag. Ik, ik vind uh, Job Cohen uh, niet de beste leider. Alleen, ik, uh, ik vind dus wel dat hij dus de beschaafste leider is. Vooral in de Tweede Kamer. Hij scheldt dus niet. Hij gaat niet tekeer. En uh, uh, dat hebben we gewoon nodig, want wat er dus uh, afgelopen keer gebeurd is met de uh, beschouwingen... Nou, dat sloeg eigenlijk nergens op. Hij bleef beschaafd. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw van der Berg, het Leiden dorp. Dag. Uh, ik ben het toch wel eens met de stemming. Ik geef hem toch altijd nog het voordeel van de twijfel. Maar hij moet veel harder optreden tegen dit kabinet. Dit kabinet brengt honderdduizenden mensen straks in de grootste ellende. En daar moet hij veel en veel harder tegen optreden. Hij moet er alles aan doen om dit kabinet naar huis te sturen. Er is uh, nog vo uh, voldoende geld op de spaarrekeningen. Laten ze daar maar wat aan doen. Goed, dank voor uw toelichting. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Goedemiddag. Met Riemisch Willemsen spreekt u. Ja. Ik uh, ben het ook eens met de stelling. Job O.N. is zeker de goede leider voor de Partij van Arbeid. Uh, het is alleen jammer dat, die, uh, dat het niet gelukt is dat hij minister-president werd. Want daar had iedereen al vol lof over hem gesproken, denk ik. Op Oudkerk zegt het ook al, het is een geweldig bestuurder. Ik ken mensen die met hem gewerkt hebben. Die bevestigen dat allemaal, of ze nou van VVD zijn of welke partij ook. Het enige wat hij zou moeten doen, vind ik, is dat hij niet moet reageren op de, op de prachtige vol zinnen van meneer Wilders. Ik bedoel, die is er helemaal op uit om hem uit zijn tent te lokken. En ik vind het zo jammer dat hij dat steeds laat... Laat Wilders zijn verhaal even geven en reageer er niet op. Dan kun je over tot serieuze politiek. Maar ik ben het er mee eens. Joppe Cohen is de beste man voor de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Frank, goedemiddag met Ferdinand Ossenbux. Ik uh, ben het op dit moment helemaal eens met de stelling, Frank. Want kijk, uh, ik heb ook een uh, keer een uitspraak gedaan, een tijdje geleden, van... Ja, Job is een hele goede bestuurder en ik hoorde er vandaag nog eentje bij. Hij is een verdediger, maar geen aanvaller. Maar goed, hij doet zijn best op zijn manier. En op dit moment zou ik het niet weten wie op die stoel moet komen te zitten, Frank. Oh. En dat het niet goed gaat met de partij op dit moment is vrij duidelijk. Hoop doet leven en dat neem ik mee. En nogmaals, ik heb het vertrouwen in Job en ook in de partij. Dank voor je. Goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen. Ja, goedemiddag. Met Basuin en mijn Pas. Ik ben het oneens met de stelling. Waarom? En dat, het gaat me allemaal niet persoonlijk om Job Cohen. Job Cohen is een hele aardige, lieve man voor mij. Volgens mij te lief voor de politiek. Maar ik denk niet dat het alleen in invloed gehad heeft op Job Cohen. Maar dat ook de neergang van bepaalde burgemeesters van Utrecht en Gouda. Dat die de laatste tijd ook wel meegespeeld hebben. En het vertrouwen van de PvdA. Dat, heeft met, dat straalt af op hem, bedoelt u? Ja, de, de, op, ja, ja, over het algemeen, nou zeg maar, op de hele PvdA straalt eraf. Dat wordt toch, ja in Utrecht hoor je daar ook van een hele hoop mensen... dat er toch uh, een hele hoop bandroden uh, ding over de PvdA komt te stemmen. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jan Bakker. Ik wou eens even reageren. Ik ben het volledig eens met, uh, met de stelling. Job Cohen is de beste. En ik ben het voor het eerst in het jaar ook eens een keer volledig eens met Rob Oudkerk. En mijn grote probleem is dat uh, Liliane uh, Ploemen haar snor drukt. op het moment dat het moeilijk wordt. en ook nog een keer Job Cohen een trap nageeft. En ik vind dat Lilian Ploemen verantwoordelijk is voor het feit dat Job Cohen op pad gestuurd wordt zonder boodschap. Goed, dank voor. U. En dat is, daar is mevrouw Ploemen verantwoordelijk voor. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? U mag het zeggen. Ja, mijn uit Arnhem, goedendag. Uh, ik ben volledig met de stelling. Ik vind Johan de prima man voor de Partij van de Arbeid. Hij maakt hem fantastisch. Hij geeft het de, de, de grote die, die, die deze partij verdient. Hij heeft eerst in Amsterdam een prachtig soortje gemaakt. Hij doet het nu van, uh, van de Partij van de Arbeid. Fantastisch. Die man moet echt daar blijven. Stam.nl, goedemiddag. Dag, met Marja Lambrecht. U mag het zeggen, mevrouw. Dag. Uh, ja, uh, uh, Iedereen schijnt te vergeten dat Rutte ook ooit op 12 of 14 zetels gestaan heeft. En dat ook niemand hem moest. Ik vind Job Cohen ook de beste man voor de Partij van de Arbeid. Maar het is toch treurig dat in dit land je tegenwoordig te netjes bent uh, voor, voor, de, uh, uh, voor de Tweede Kamer. Het is echt de omgekeerde wereld. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je mag het zeggen. Je spreekt met de doorlag in Groningen. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind hem, nou ja, Rob Oudkerk heeft het al gezegd... ik vind hem te lief en ik vind hem ook te weinig visie hebben. Ik, soms begrijp ik dingen ook niet. Van het lijkt ook of hij ja, ook geen goede adviseur is. Elke ervaren psycholoog of psychiater... die kan hem uitleggen hoe hij met Wilders moet omgaan. Hij doet precies de verkeerde dingen. Oké, okay, goed. Uh, Dank u wel. Ja. Dank u wel. Rob Oudkerk, oud Tweede Kamerlid. Wat viel u op in de reacties? Nou dat uh, alle mensen eigenlijk, of ze nou nee of ja tegen Job Cohen zeggen... eigenlijk een grote gemeenschappelijke deler hebben. Namelijk zeggen, dat is een hele beschaafde uh, man... Hè, tegen verval van fatsoen in de politiek. En ze bijna maar allemaal ook zeggen, van, maar in dit spel uh, hoort hij niet. En sommigen vinden dat vreselijk en anderen zeggen, nou ja, dat, uh, het zij zo. Dus dat is punt één. Met andere woorden, die, die persoon, uh, Cohen... Daar, daar, daar denken voor- en tegenstanders eigenlijk wel zo'n beetje hetzelfde over. Maar wat ook wel opvalt is dat um, je tussen de regels doorhoort... en je hoorde dat het, het mooiste van die Rines van der Molen... die lid van de PvdA was en nu weg... Dat ze echt wachten tot de Partij van de Arbeid iets doet. Dat kan zijn een kabinet naar huis sturen, dat kan zijn met visie komen. Dat kan zijn zich losmaken van, nou ja, laten we maar zeggen, dingen die in Utrecht en Gouda zijn gebeurd uh, met de respectievelijke burgemeesters. Dus volgens mij ploemen het precies bij het verkeerde eind. Maar het en... straalt dat inderdaad af, wat daar gebeurt? Gouda ja, leden? Ja, natuurlijk straalt het. Nou, Gouda niet zozeer. Maar uh, Utrecht denk ik wel. Ja, dat, dat straalt ontzettend af. En dat straalt dus ook af op de partijleider. Maar de, dat, dat, weet je, dat is weer één facet van de vele facetten. Het zij ook, eh, van, ja. Het is ploemen zelf die verantwoordelijk is voor het feit dat Cohen zonder boodschap staat. Nou ja, dat, dat lijkt me de, de spijker op de kop. Uh, als zij zegt, er zit veel meer in de partij dan hij er nu uithaalt. Zij had veel in de partij moeten stoppen, dat is niet gebeurd. Maar het is de partijleider die de inhoudelijke lijn bepaalt. Nou, ik denk als een voorzitter uh, het ordentelijk moet laten verlopen... dan moet ze zorgen dat, dat de partij een boodschap heeft... en dat ze dus die dingen organiseert waardoor de partij ook een boodschap heeft... dat ze de juiste mensen op de juiste plekken zet. Nee, het is veel te makkelijk om... Uh, wat Ploumen nu in een interview in de Volkskrant doet... is eigenlijk veel te makkelijk en dat vind ik buitengewoon jammer. Het is de telefoon voor u, volgens mij? Nou, dat is de bel. Ik zit in Den Haag. Uh, oh, de bel voor de Kamer. bel voor de Kamer. All times, ja. for all times sake. Rob Oudkerk, Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid geweest. Een uh, uh, nu commentaar de oud-wethouder wou ik zeggen. Uh, de stelling van vandaag was Job is dus nog steeds de beste leider voor de Partij van de Arbeid. Bijna 1500 keer is er gereageerd. Nog steeds 58 oneens, 42 eens. Dank voor uw reactie, meneer Oudkerk. Zometeen op deze Zender Radio 1. Dit is de dag, Thijs. Goedemiddag, wat gaan jullie doen? Goedemiddag, wij gaan nog even door over de kwestie waar jullie het ook over hadden: de kwestie ploemen Cohen. En dat gaan we doen met Wilco Boom, Frits Wester en Michiel van Hulten. Dat is de voorganger van mevrouw Ploemen als voorzitter van de Partij van de Arbeid. Verder is Dennis Kuipers te gast. Hij is rallycoureur en finishte afgelopen weekend als vijfde in de Rally van Frankrijk. En dat schijnt een unieke prestatie te zijn. Dat heeft nog nooit een Nederlander gepresteerd. En hij is nog niet zo lang bezig met rallywedstrijden. Dus uh, talentje dat eraan zit te komen. En verder acteur Frederik de Groot. Hij speelt Willem Enstra in het toneelstuk De Enstra-tapes. Ik ga luisteren. Mooi. Dit is de dag zo meteen op Radio 1 na het uitgebreide NOS Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Dit is Radio 1.